Mark Visser met het NOS-journaal. Rusland kiest vandaag een nieuwe president. De eerste stembureaus in het uiterste oosten van het land... gingen al gisteravond open. En op dit moment kan er ook in Moskou... en andere westelijke steden worden gestemd. In totaal zijn er 110 miljoen kiesgerechtigden. Ze bepalen wie de opvolger wordt... van de huidige president, Dmitry Medvedev. Niemand twijfelt eraan dat de huidige premier... Vladimir Poetin zal zijn. Poetin was tussen 2000 en 2008 ook al president. In 2008 was hij niet herkiesbaar en schoof hij met Fjerov naar voren. Nu kan hij wel op voor een derde termijn. Er zijn vier uitdagers, maar geen van hen komt in de peilingen boven de 15 van de stemmen. Bij een frontale botsing tussen twee treinen in het zuiden van Polen zijn zeker 14 doden gevallen. Minstens 60 mensen raakten gewond, van wie 30 zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde enkele tientallen kilometers ten noorden van Krakau. Een van de treinen zou op het verkeerde spoor hebben gereden. Sommige passagiers zitten bekneld in de wrakstukken. Hulpverleners verzorgen de gewonden in tenten. Volgens de Poolse regering is het mogelijk... een van de ergste treinongevallen van de afgelopen jaren. Premier Tusk is naar de rampplek gereisd. Hoe het kan dat een van de treinen op het verkeerde spoor terecht is gekomen... is nog niet duidelijk.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 Een dorp in Indiana is bijna helemaal van de kaart geveegd... en op een andere plaats werd een lege bus tegen een school gesmeten. Eerder in de week waren bij tornado's in de Verenigde Staten al 13 doden gevallen. Acht mensen die waren opgepakt na een schietpartij in Amsterdam zijn weer vrij. Bij de schietpartij raakte een jongen van 15 die thuis achter zijn computer zat gewond. In de nacht van donderdag op vrijdag stonden op een plein in Amsterdam-West... twee groepen tegenover elkaar. Vanuit één groep werd schoten gelost... De verdwaalde kogel raakte de 15-jarige jongen. Hij raakte licht gewond. En ook een van de mensen op straat raakte gewond. De verdachten zijn vrijgelaten, omdat het is gebleken dat ze geen deel uitmaken van de groep van waaruit werd geschoten. In Valkenburg heeft een uitslaande brand in een leegstaande manege tot overlast geleid. In het gebouw lagen versnippende kunststofkratten opgeslagen, waardoor het vuur hoog oplaaide. En dat leidde tot dikke rookwolken die over het Limburgse stadje trokken.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 De initiatiefnemers komen nu met een nieuw plan. Kunstenaars uit heel Nederland kunnen zich aanmelden... om een kunstwerk te maken dat op Ramses Shaffi is geïnspireerd. En dat kunstwerk komt bij het metrostation Vijzelgracht te staan. In de eredivisie voetbal staat AZ weer aan kop. De ploeg uit Alkmaar won thuis met 3-1 van Heracles. AZ speelde bijna de hele tweede helft met tien man... nadat viergever rood had gekregen. Trainer Verbeek werd naar de tribune gestuurd... AZ heeft nu één punt voorsprong op PSV en vier op Twente. En die twee ploegen die spelen komende middag tegen elkaar. En verder werd gisteravond gespeeld ADO-Herenveen 0-0... rkc Excelsior 1-0 en VVV-NAC 2-1. Toen besluit het weer. Vanuit het zuidwesten bewolking en buien. In de loop van de dag steeds meer regen bij ongeveer 12 graden. Ook maandag vallen er buien. Later in de week is er kans op nachtvorst. Dit was het NOS Journaal. Vertrouwd in een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de spaar online rekening met een rente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Vanavond de eerste aflevering van Van Dis in Indonesië. Op een veerboot van Java naar de Molukken. In het spoor van mijn moeders huwelijksreis uit 1932. Maar ook een kennismaking met het moderne Indonesië. Spanning aan boord, bestemming, hoop.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 Dit is Radio 1, EO. Dit is De Zondag, met Kifa Alouche. Goedemorgen en wat ontzettend fijn dat u zo vroeg luistert naar Dit is De Zondag. Het programma waarin we elke week een inspirerende Nederlander te gast hebben. En vandaag is dat iemand die opgroeide in Iran... Um, hij kwam als lid van het Iraanse worstelteam voor gehandicapten naar Nederland... en slaagde erin te vluchten en asiel aan te vragen. Hij wilde zo graag Nederlander worden dat hij zijn eigen naam opgaf... en een Nederlandse aannam. En nu, twintig jaar na zijn komst, naar Nederland, voelt hij zich hier niet meer thuis. Sander Terphuis. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, Sander Terphuis is niet je oorspronkelijke naam... Um, hoe ging u door het leven toen u nog in Iran woonde? Uh, ik had toen uh, als naam uh, uh, Ahmad Kilishani, hè, zoals dat uh, uh, in, het, in, het, in het Iraans heet. Uh, dus dat was mijn naam daar. Ja. Uh, en hoe kom je dan aan Sander Terphuis? Waarom Sander eigenlijk? <laughs> nou, zoals u net aangaf, op een gegeven moment kwam voor mij uh, in Nederland... Uh, een moment van keuze, hè, van wil ik nog meer... Uh, uh, horen tot, uh, tot mijn Nederland uh, uh, of niet. Mijn keuze was eigenlijk vrij duidelijk. Ja, ik wil graag in dit land opgroeien en blijven en verder gaan in mijn leven. Dus ook uh, uh, meer bijhoren. En uh, toen heb ik gezocht naar allerlei uh, wegen... om mij qua uh, inburgering nog meer uh, uh, te kunnen uh, bevorderen, zeg maar... Mm -hmm. En een van de opties was de keuze voor een naam. En als je dan zegt, de Sander, hoe kom ik daar aan? Ja. In de jaren negentig toen uh, uh, volgde ik eigenlijk vrij veel uh, tv- en radioprogramma's. Ook om zo de taal beter te leren. En zo was er ook een uh, tv-serie, wat ik me nog herinner. Het heette uh, Onderweg naar Morgen. De Soap? Ja, die Soap is Onderweg naar Morgen. Dat was, ja, ja. Dat was mijn favoriet uh, toen. <laughs> en daar liep een hele leuke, sympathieke jongen rond. Uh, die, die heette Sander. En die speelde daarin. En uh, ja, iedere keer keer keek ik naar. Ik dacht, goh. Nou, een sympathieke man. En zo, zodoende kwam ik op, op dat naam. En op een gegeven moment, toen ik op voor de keuze stond, dacht, dacht ik aan die man. <laughs> en heb die, die naam voorgesteld aan de, aan, aan de rechtbank als de naamswijziging. En ze keek u aan en ze dacht: Ja, ik vind nu wel een Sander. Ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, zo, zo komen we aan Sander. En Terphuis... Het klinkt al oer-Hollands. Dat klinkt inderdaad. Het is zelfs Fries, hè, wordt mij wel eens ja. uh, gezegd. Um, ik moet zeggen, mijn eerste bestemming in Nederland was ook uh, Friesland. Uh, ik zat in een klein dorp, uh, Burgum geheten. Uh, daar zat ik uh, in, afwachting, in afwachting van verblijfsvergunning. En daar zag ik uh, ja, hoe creatief Nederlanders eigenlijk zijn: hè, dat de huizen worden gebouwd op terpen mm -hmm. uh, ter bescherming van het water. En, uh, maar feitelijk was het zo dat toen ik op een gegeven moment uh, mijn. Uh, uh, achternaam moest wijzigen. Toen werd het niet zo wat ik leuk vond. Maar uh, de, uh, de, de belangrijkste voorwaarde was... dat ik een naam moest aannemen die in Nederland niet, niet voorkomt. Dus niet bestaat. Een Terphuis komt niet voor? Nee, ik ben de enige, uh, enige Terphuis in, in Nederland. En uh, ik hoor heel vaak om me heen mensen zeggen... Van, nou, dat kan niet. En ik zag altijd, ga maar googlen. <laughs> Als je een tweede vindt, dan staat er een hofprijs op. <laughs> ja, ja, ja, ja. Dus nee, dat is, ik ben de enige Terphuis. Er zijn geen andere Terphuizen? Nee, die, die zijn er niet. Nou, nou uh, um, uh, uh, <tot> vertelde ik al uh, dat u uit Iran komt. Um, um, ik ben Palestijn van geboorte, dus ik weet wel iets van, um, van de cultuur in het Midden-Oosten. Om je naam op te geven en een andere aan te nemen, dat, dat is, dat is uh, een heavy issue, zeg maar. Kan ik me voorstellen. Was dat voor u ook zo? Nou, het is zeker het geval. Nou, althans voor mij in, in iets, iets mindere mate, maar dat komt op ben ik ook... Nogal pragmatisch ben ingesteld en ik ben een, een wat je noemt een, een nuchtere Hollander. <lacht> dus in zoverre is dat ook wel gelukt met, met de inburgering. Ja, ja. Maar, eh, maar zeker voor mijn familie. En om maar een voorbeeld te noemen, ik heb tot op heden nog steeds niet aan mijn familie verteld dat ik mijn naam heb veranderd. Want ik krijg een hele zware discussies en ze zullen mij toch niet begrijpen. Hey, wat zegt, dat is een heavy issue daar. Hey. En vooral je achternaam, hey, daar, dat, daar draag je je hele roots mee. Hey. Je ja. hele familieverleden. Eh, dus, maar als ik voor, met mijn broer aan de telefoon ben... en dan bellen we regelmatig met elkaar... dan ben ik voor hem gewoon... Dat, zijn broertje van, hey, Amat, hey, zoals hij mij kende. En dan praat ik met hem. En als ik dan de telefoon eh, heb, heb eh, neergelegd... dan schakel ik weer over. Dan ben ik zonder maar Maar wat zou het betekenen voor de relatie als uh, uw familie er wel achter kwam dat u nu als sterphuis door het leven gaat? Ja, ik denk... Uh, uh, Zouden ze zich afgewezen voelen? Nou, dat, precies, dat, dat weet ik dus niet helemaal. Maar ik denk dat het voor hun gewoon heel lastig wordt om te begrijpen... Uh, waarom die keuze. En ik heb ook zoiets van uh, wat niet weet, wat niet diert. Hè, op het Nederlands gezegd. En, en, en nogmaals, ik, ik wil hun ook niet, uh, niet pijn doen... of, of uh, emotioneel en uh, mentaal lastig vallen met, met mijn keuzes. Ja, ja. Daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Maar nu gaan we luisteren naar Chris Rice. Lazy summer afternoon. Screamed in porch, and nothing to do. I just kicked off my tennis shoes. Slouching in a plastic chair. And making my fingers through my hair. Close my eyes and I leave them there slowly fade away deep enough to dream in brilliant colors i have never seen deep enough to join a billion people for a wedding feast deep enough to reach out and touch the face of the one who made me know the love i feel and know the peace do i ever have to wake up? by a familiar sound a clumsy fly is buzzing around He bumps the screen and he tumbles down He gathers about his wits and pride and tries again for the hundredth time cause freedom calls from the other side And I smile and nod and slowly drift away Deep enough to dream in brilliant colors I have never seen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 is pouring over my soul, see the lambs and the lions playing, I join in and I drink the music, holiness is the air I'm breathing, and my faithful heroes break the bread and answer all of my questions, not to mention what the streets are made of, my heart's held hostage by this love and these brilliant colors I have never seen, I join. out and touch the face of the one who made me. Deep enough to dream in brilliant colors I have never seen. Deep enough to join a billion people for the wedding feast. Deep enough to reach out and touch the face of the one who made me. We have to leave. enough to dream, van Chris Rice was dat. U luistert naar Dit is de Zondag en mijn gast van vanmorgen is Sander Terphuis. Hij maakte in 1990 deel uit van het Iraanse worstelteam... dat meedeed aan de wereldkampioenschappen voor gehandicapten in Assen. En tijdens dit kampioenschap verliet hij de Iraanse ploeg... en vroeg asiel aan in Nederland. Daarover straks meer. Eerst even terug um, met Sander naar Iran, het land waarin hij opgroeide. Um, we hebben het net heel even gehad um, over uh, uw familie. Wat was dat voor een gezin? Wat was dat voor een nest? Uh, ja, dat was eigenlijk een, een doorsnee-Iraans doorsnee Iraans gezin. Je zou kunnen zeggen een uh, jammodaal, hè, zou je kunnen zeggen. Want mijn, uh, uh, mijn ouders komen wel van oorsprong uit, een, uit het platteland. Daar had, uh, hadden zij een, uh, een boerderij met, met, met koeien en schapen. Uh, dus uh, daar hebben ze ook een, uh, heel wat jaren gewoond. En toen kwamen er uh, vier meisjes achter elkaar. En uh, uh, de, het vijfde kind was mijn, mijn broer, dus de eerste zoon van mijn vader. En op dat moment zei mijn vader van... Nou, is mooi geweest. Het leven wat ik hier heb meegemaakt. Hard werken. En iedere keer weer. En noem het maar op. Hij zei ik wil eigenlijk mijn zoon een toekomst bieden. Uh, uh, hij moet uh, hoger komen dan ik uh, ben gekomen. Dus toen heeft hij de keuze gemaakt om naar de stad te gaan. In de stad te komen wonen. En dat mm -hmm. werd dan de keuze voor op Teheran. Ja. Yeah. de hoofdstad. En daar heeft hij zelf ook... Uh, mijn vader was uh, buitengewoon een sterke en krachtige man. Die heeft daar... Uh, uh, uh, in zijn eentje heeft daar een huis gebouwd. in drie maanden tijd. Dat was echt een harde werker. En daar hadden ze ook een winkel. Een, een kruidenierszaak. Waar mijn vader van alles en nog wat verkocht. om dan kinderen te voeden. Zeg maar. Ja, ja. Dus er waren vijf uh, meiden en een zoon. Ja, toen althans toen, ja, toen Interon kwam nog wel Ja, ik wil net zeggen, hij dacht dat het genoeg was, maar toen kwamen er nog een paar. Nee, nee, nee. Wij zijn met acht, hè. Dus uh, zes zussen en, uh, en, ja, mijn broer en ik, twee, twee zons. Ja. Nou, nou, bent u gevlucht vanwege de, de politieke situatie, en, maar, maar hoe, in, in wat voor een land bent u opgegroeid toen in die jonge jaren? Uh, nou, het, het, het aardige is, ik heb tot, uh, dus ik, hey, ik, ben geboren in 1972 uh, en ik heb uh, tot 1979 heb ik nog de tijd van Shah uh, meegemaakt. Toen woonde u nog in in, uh, in Perzië, zeg maar. Ja, ja, ja, precies. Toen woonde ik nog inderdaad. Ik, uh, heel terecht. Toen was ik ook een pers. Ja. <lacht> Later werd ik in Iran, <lacht> Iranier. Nee, dus ik heb het aantal jaren Shah-periode meegemaakt en je voelde ook en je, en je en je zag ook echt de verschillen. Bijvoorbeeld op school, uh, noem het maar op. Maar uh, na de revolutie kwam uh, dus de, de, het regime van de Ayatollahs. En toen veranderde ook in no time een heleboel. Uh, zo werd er bijvoorbeeld uh, de tijd van Shah... was het vrij of nou wel of geen hoofddoek wilde dragen. Maar uh, een paar dagen later was het, werd dat het allemaal snel opgelegd. Vrouwen moesten met de hoofddoek en mannen moesten... een overhemd aantrekken met lange mouwen en baard laten groeien. En noem het allemaal op. Dus in één keer, in bet betrekkelijk korte tijd, veranderde de heleboel. En hoe merkte u dat zelf? Persoonlijk, zeg maar... Kijk, ik was, uh, kort na de revolutie was ik, nog, was ik nog vrij jong. Ik was toen 10, 11, 12 jaar. Hè. Maar gaandeweg, uh, uh, dat je opgroeide, merkte je wel dat uh, de dat islamitische regels je steeds uh, moeilijker, moeilijker uh, overkwamen. Die, uh, je werd als het ware in een kuslijf gejaagd. En op een gegeven moment wil ik zeg groeien op. En dan nou, ben je wat jonger. 14, 15, 16. En wil je ook, toch ook echt iets van het leven uh, meemaken. Je wil iets beleven. Je wil genieten. Je wil vrij zijn. En juist tegenovergestelde was wat, wat de Ayatollahs wilden. Want die wilden de, de teugels stevig in de hand houden. En die wilden uh, mensen het volk meekrijgen in hun eigen straatje. Ja, en dat ging niet. Met mij althans. Nee? Nee, ik... ik uh, kijk, wat ik zeg... Uh, uh, ik denk, of je nou in Nederland woont, uh, uh, of in Iran, of welk ander land... je wil zeker bepaalde vrijheden hebben... En daar heb ik het over, uh, uh, puur over de, de, de keuzevrijheid als individu. He, dus je wilt weten met, met welke vrienden je omgaat, van welke politieke partij je lid wordt, wat voor muziek je luistert, noem ze allemaal op. He, want dat zijn hele basale keuzes. Ja. Maar over het algemeen worden zelfs dit soort keuzes bepaald door uh, het Iraanse regime. Door, uh, want zij, kijk, zij willen die macht hebben, die willen ook die macht ook behouden. En, en, en, en dan uh, baseren ze ook een hele hoop dingen op islam en op de Koran. En als je dan een vraag stelt of je gaat een discussie aan, of het nou met de docent is, of met de politieagent, of noem het maar op, dan krijg je problemen. Alleen al de vraag stellen zorgt voor problemen. Nou ja, ik, ik ben ook, ook eens in de kaar geslagen of een school uitgezet. Ik heb werkelijk de, de, de, de, de meest ja, idiote dingen meegemaakt, die juist alleen vanwege het stellen van een vraag. Zo van, maar kunt u een voorbeeld geven? Wat voor, oh ja, voor vraag leverde dan zo'n... Pak slagen op. Nou, bijvoorbeeld op school, uh, ik was toen jaren of 16, uh, we hadden door de week een aantal uh, lessen he, over Koran, over islam, over geloof. Een mm -hmm. uh, vrij uitgebreid lessenpakket over dit soort uh, thema's. En uh, toen ging het erom dat er uh, bijvoorbeeld werd gezegd: he, van uh, een profeet uh, kleedde zich uh, op die en die manier, altijd met nette overhemden en lang. en... Uh, de profeet liet zijn baard groeien. De profeet gedroeg zich uh, de, uh, op die en die manier. En dan was het een soort inspiratiebron voor ons hè, om ons ook zo te dragen. Maar ik, ik stelde dan een vraag: zo van ja, maar mag ik dan geen t-shirt aantrekken? Nee, ik zei. Het. En ik zeg maar, kun je me aangeven waarom niet? Want het is, het is warm hier. En ik deed toen veel aan de sport. Dus ik dacht ook van: ben je stoer, hè? Ben je af en toe spierballen? Ja, ja, ja. Maar, maar dan, maar dan je, dat, dat was dan too much, om het maar zo, zo te zeggen, voor de docent. Alleen al het vragen op, mag ik een t-shirt aantrekken? Was, uh, was een probleem. Ja, want je werd namelijk uh, geacht om het allemaal aan te nemen. Je werd niet geacht om. om je je, je, je moest volgzaam. Zelf na te volgzaam, denken. Ja, ja, ja, precies. Ja, ja. Um, u bent slechtziend. Dat uh, uh, hoort de luisteraar niet. Maar uh, daarom vertellen we het hem. Uh, hoeveel van, van mij ziet u nu eigenlijk? Uh, misschien is het goed om te duiden. Uh, met ja. mijn rechteroog zie ik uh, 6, 6%. Met mijn linkeroog 1%. Ik heb wel een heel sterke lens en bril. Daardoor zie ik iets meer. Maar het is ook heel vaak afhankelijk van hoeveelheid licht wat in de ruimte is. Mm -hmm. en, en hoe dicht of ver ik van iemand zit. Maar van u kan ik wel zien dat hij een trui aan heeft met, denk donkerbruine kleur. Een beetje zwart, bruin, ja, ja, grijzig. Ja, vanwege van het licht, hè. die doet dat. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Oké, okay, maar het, is, het, het zijn contouren en, exact, en licht ja. en donker. Ja, ja, ja. ja. Okay. Um, uh, de, de, de, wanneer begon die ziekte zich te manifesteren, die oogziekte? Ik ben van geboorte uh, slechtziend. Ja. Uh, mijn Moeder uh, had de ziekte van de uh, rode hond uh, tijdens mm -hmm. haar zwangerschap. En, en dat was ook eigenlijk het ellendige van. Uh, want ik heb pas jaren, een paar jaar later na mijn geboorte... heb ik pas als het ware mijn eerste oogtest gehad bij de, bij de dokter. En bij de oogarts. En toen werd al gezegd van nou, als hij sneller een operatie had ondergaan... dan hadden we misschien behoorlijk kunnen helpen. Okay. Want ik had toen heel aardig wat zicht. Maar gaandeweg werd dat steeds minder. Uh, dus uh, zodoende. Oké, okay, en, en hoe is het dan om, uh, om met een, een teruglopend zicht op te groeien in, uh, in een land als Iran? Ja, het is, het is knap lastig, kan ik u dus zeggen. Um, dat zou het in uh, Nederland ook zijn? Nou, in zoverre is dat wel een verschil. Mm -hmm. um, als je in Nederland uh, geboren bent als blind of slechtziende... Dan wordt er als het ware voor jou een hele pad uh, uitgestippeld. Qua voorzieningen, mm -hmm. qua onderwijs, uh, waar je terecht komt. En welke voorzieningen je dan nodig hebt om je studie te doen of te werken. Dus ik bedoel, uh, ja, we hebben wel last van die, al die bezuinigingen, moet ik zeggen. Maar tegelijkertijd is er wel een, wel een pad wat je ga, kan gaan bewandelen als, nee. als, als, als gehandicapte. En gelukkig maar zullen we maar zeggen. Uh, maar in Iran is dat niet. Hè? Je hebt daar al die voorzieningen niet. Het is, je bent echt op jezelf aangewezen. En als je nog in mijn geval van een familie uh, bent die het, die het niet heel breed heeft... dan is dat knap lastig, kan ik je zeggen. En daarbij komt nog ook nog die maatschappelijke acceptatie van, van, van handicap. Daar uh, is er ook weinig begrip, althans weinig bekendheid. En daarmee ook ja, begrip voor, zou ik bijna willen zeggen. Om een voorbeeld, uh, voorbeeld te noemen. Mijn familie die had er echt moeite mee. En die schaamt zich ook soms voor, voor mijn handicap. Al. Oh. Ja, als we bijvoorbeeld bij de familie waren... Uh, en ik zag niet goed of ik kon uh, de thee niet goed nou ja, vinden... of noem het maar op, een hele paar van die bizarre dingen. En het was een soort vorm van schaamte voor mijn, voor mijn familie. En ik denk dat de gedachte daarachter was van... Ja, dat hij nou slechts in moest worden. En dat, dat, dat doet God toch uh, een, een, een, een normale mens niet aan. En we dat dus ook, er zal die, er een reden voor zijn. Religieuze discussies komen ook soms. En dan, ja, Ik vond het, het wel zelfs, soms echt lastig, ja. Ja, nou lastig. Ik heb, hoe, ik, hoe voelde dat? Zeg maar aan de emotionele kant. Nou ja, wat ik zeg, het, het voelde in zoverre uh, uh, naar... Dat je als het ware ook een beetje ja, buitengesloten is, misschien groter wordt. Maar je, je voelt wel dat er, dat er wel iets aan de hand is. Dat er dan bijvoorbeeld de rest van de familie uh, met hun wordt werd vrij soepel omgegaan. En, en nou ja, men had het makkelijker dan, dan in mijn geval met mijn 6%. En dan ga je zelf ook uh, weerbaarder als het ware opstellen. Dat is ook een van de redenen waarom ik ben gaan sporten. Je mag je even weerbaarder opstellen, omdat je. Nou, omdat je voelt dat de omgeving. Uh, uh, ja, anders tegen je aankijkt. Mensen, uh, mensen zien je niet voor vol aan, dus ga je iets doen om te laten zien dat je wel... Je hebt, je hebt een behoefte aan, als het ware, compensatie, uh, aan, aan, aan, aan vervolmaking. En dan in mijn geval, was dat zeker in ieder geval sporten. Ja. Uh, dat ik, ik mij fysiek sterker voelde en daardoor ook zeker, zeker zijn mentaal sterker. Dus ik zie je niet, maar ik kan je, kan je makkelijk uh, door de gymzaal heen gooien. <laughs> <laughs> dat, dat idee. Nou ja, precies. Als, nou, ja. Mocht ja. dat nodig zijn, ja. ja, ja, ja. En je ging worstelen? Ik ging worstelen, inderdaad, ja. Um, um, waarom worstelen? Nou, worstelen is... Um, een van de uh, meest bekende sporten in Iran. Uh, zeker vergelijkbaar met voetbal in Nederland. Mm -hmm. Dus er, uh, dat, is, dat was een van de argumenten. Maar bij worstelen... ja, dat is ook, ja ik vind het ook een geweldige sport, moet ik zeggen. Want je, je hebt een heleboel vaardigheden nodig. Zoals kracht, lenigheid, conditie en snelheid. En dat doen allemaal op. En, uh, en ik had zo'n idool in, uh, in Iran, een van de topworstelaars. Dus ik dacht, ja, dat wil ik eigenlijk uh, bereiken. Ja. En toen bent u gewoon naar een worstelschool gegaan? Of, naar een, uh, of gebeurde dat op school? Nou, op mijn elfde ben ik uh, met vrienden meegegaan naar sportschool voor het eerst. En, mm -hmm. en daar zag ik het. Ik dacht, wauw, dat is echt mooi. En toen heb ik in de plaatselijke sportvereniging heb ik mij, uh, ingeschreven... En rustig begonnen meedoen met, nou ja, met trainingen en ja, ja. opgebouwd en zo, zo ja. ging het verder. En u werd op een gegeven moment zo goed... dat u in het, in het Iraans worstelteam kwam voor gehandicapten? Ja, ik heb kijken, vanaf mijn elfde tot mijn 14e getraind... om echt al goed krachten op te bouwen en, en techniek te leren... En op mijn viertiende begon ik met de wedstrijden. Dus eerst op het, uh, in eigen regio en dan in eigen stad en dan provincie. Zo ging je steeds stapjes stapje hoger. En op mijn achttiende was ik inderdaad uh, een uh, uh, landkampioen in mijn gewichtsklasse. Stoer. Toch? Ja. Zeg, we hebben nu gecoverd tot en met uw achttiende. Um, op welk moment begon de vaststelling dat Iran, dat is een leuk land, maar niet voor mij... Want ik ga weg. Ja, ik, het, kijk, het was niet, niet, uh, ik kan het uh, niet één moment noemen... maar het was een proces van, ik denk zo'n beetje vanaf mijn 14 of 15 begon. Hè, wat, wat ik eigenlijk hiervoor al een beetje aangaf... toen ik merkte dat ik uh, steeds tegen een muur aanliep... Mm -hmm. hè, of op school was, of, of, of, of op straat was, of bij de familie... dan ontstaat er op een gegeven moment langzaam bij jou een gevoel van... ja, voel ik me nou hier echt gelukkig? Ben ik hier echt op mijn plaats? En bij mij was dat, dat vaak het antwoord, nee... En daarbij kwam nog dat ik ook uh, uh, veel ging lezen, mij ging verdiepen. En, en ik heb bijvoorbeeld een aantal boeken gelezen toen die gingen over uh, vrijheid, vrij zijn, uh, westerse samenleving. En toen dacht ik van ja, als het dan het allemaal zo mooi is en kan, waarom hier niet? En waarom moet ik dan hier in, in de kurslijf gejaagd worden? Dus dat proces van in stapjes, een paar keer ook echt problemen gehad op straat met, uh, met geheime, uh, uh, geheime dienst. Toen dacht ik van ja, volgens mij moet ik hier weg. Ik word hier niet gelukkig. En misschien dat ook maar ook uh, mijn leven kan kosten. En heeft u, bent u dat gaan bespreken met anderen? Met niemand. Ik had een geheime agenda, <lacht> zoals het genoemd wordt. Uh, <laughs> ik denk zo'n beetje vanaf mijn 14 e 15e tot, op, tot mijn achttiende, tot mijn vlucht. Ja. Um, is dat niet heel erg eenzaam? Ja, het is eenzaam, maar het is ook vooral eng omdat je, wat je, hè, je kunt niet overleggen met iemand. Je kunt niet even sparren van hoe doe ik dit, hoe pak ik dat aan. Maar tegelijkertijd weet je ook van... Kijk, dat is ook een beetje de, de mentaliteit in Iran. Hè. Ze hebben mensen als het ware van elkaar bang gemaakt. Dus je vertrouwt je buurman niet of je weet niet of... Uh, Iedereen kan een spion zijn. Exact. En dat gevoel creëert afstand tussen de mensen. Dus daarom kon ik ook met niemand het bespreken. Maar tegelijkertijd zat in mijn hoofd en in mijn hart... enorm enorme gevoel van, oh god, het is wel doodeng. Maar ik, maar ik had wel een agenda. En ook niet met, met hele naasten, met familie, broers, zussen? Met geen één. Wow. En daarop terugkijkend nu? Nou, uiteindelijk ben ik er geslaagd in mijn, in mijn vlucht, in mijn keuze naar de vrijheid. Dus in zoverre kan ik natuurlijk wel uh, positief erop terugkijken. Het neemt niet weg dat ik natuurlijk ook een heleboel dingen heb gemist. Mijn moeder, mijn lieve moeder. Mijn broer, mijn, mijn, mijn lieve zussen. En toen ik ook eenmaal in, in Nederland was... toen heb ik ze pas opgebeld... en laten weten dat ik niet meer terugkom. Dus het was ook een heel zware moment uh, voor de hele familie. We gaan het uh, straks uh, verder hebben over, uh, over uw familie... en over die vrijheid waarin u uh, terecht bent gekomen. Het is nu half acht, tijd voor het nieuws. Gelezen door Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Rusland kiest vandaag een nieuwe president. De eerste stembureaus in het uiterste oosten van het land... gingen al gisteravond open. In totaal zijn er 110 miljoen kiesgerechtigden. Ze bepalen wie de opvolger wordt van de huidige president... Dmitry Medvedev. En niemand twijfelt eraan dat dat de huidige premier... Vladimir Poetin zal zijn. Poetin was tussen 2000 en 2008 ook al president. Bij een frontale botsing tussen twee treinen in het zuiden van Polen... zijn zeker 14 doden gevallen...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 Ja, en als u net inschakelt, een hele goede morgen. Ik praat met Sander Terphuis. En hoewel die naam oer-Hollands klinkt, is deze meneer geboren in Iran. We hebben het uh, voor het nieuws gehad um, over uh, uw jeugd, uh, meneer Terphuis. En um, um, we hebben het gehad over uh, uw beslissing om te vluchten uit Iran. En het feit dat u dat aan niemand vertelde. Uh, ook niet aan uw naaste familie. Um, en u zei, ik heb ze pas gebeld toen ik uh, goed en wel in Nederland zat. En wat was het eerste wat ze toen zeiden? Nou, dat was meer uh, uh, ongeloof in de stem van mijn moeder. en uh, uit Uiteraard uiterste verbazing, maar ook vooral ongeloof... in de zin van, dat kan ja. toch niet waar zijn dat je niet meer terugkomt. En hoe oud was u? 18. 18. Ja. Dus daar, daar, haar zoon aan de telefoon, en die, komt, die zal ze niet meer zien... Nee, dat was de werkelijkheid die, die ik schetste op dat moment. Namelijk, ik ben gevlucht, ik heb asiel aangevraagd... en de weg terug is eigenlijk uh, uh, afgesneden. Uh, ja, dus dat... en, en begrepen ze uw keuze? Nou, Op dat moment niet. Op dat moment was een andere emotie uh, die, die er speelde... Uh, vooral ook voor mijn moeder. Want ja, hij dacht, zij dacht, uh, mijn, uh, mijn zoon hè, met, uh, met de ernstige slechtziendheid in het, in het vreemde land. <laughs> hoe moet dat nou? Dat was al, uh, het, al datgene wat door haar hoofd uh, ging. En later heb, heb ik hem weer gebeld en steeds dingen uitgelegd. En met name ook uh, verteld over mijn uh, drang en verlangen naar vrijheid. En gaandeweg creëerde ik, zorgde dat weer voor meer begrip. Maar het bleef natuurlijk voor mijn, voor mijn familie wel een moeilijke... Uh, ja, uh, lastig te accepteren iets, uh, dat ik weg was. Ja. En niet getwijfeld toen u haar aan de telefoon had, dat u dacht... nou, ik ga toch maar weer terug. Nou, in het begin wel. Ik heb, ik heb uh, vooral... Um, Kijk, als je maar op een gegeven moment asiel aanvraagt... want wat ik net zei, dat heeft alles te maken met het verlangen naar de vrijheid. Mm -hmm. Maar dan ben je eenmaal hier... en dan zit je alleen op zo'n kamertje op een asiel, asielzoekerscentrum... in de koude en in de grijze avonden van Nederland. Ja, dan voel je je heel ongelukkig. hoor. Toch ziet vrijheid er toch niet zo heel erg leuk uit. Nee, dat kwam niet verder dan mijn, mijn, mijn, mijn, mijn uh, raam van mijn kamer, zeg maar. Ja. Het, uh, nee, dus dat, dat, dat gevoel van, van ja, eenzaam, alleen, koud... Uh, on, ja. Dat was allemaal behoorlijk moeilijk. Maar nogmaals, ik, ik was zo overtuigd van mijn, uh, van mijn uh, ideaal. Hè, dat ik naar de vrijheid verlangde. en dat ik ook mijn eigen leven wilde inrichten zoals ik het wilde. dat ik dacht: ja, ik heb nou die stap gezet. Ik heb de keuze gemaakt. en daar nou moet ik ook. en dat is natuurlijk wel voor Ja, nu was u hier met het. met het Iraans worstelteam. voor, voor uh, wereldkampioenschappen. Um, en, en toen bent u er vandoor gegaan en heeft u asiel aangevraagd. Dat, dat, dat klinkt alsof Nederland uh, toevallig was. Als die wereldkampioenschappen gehouden waren in België... dan was u in België gaan wonen. Dat is, dat is helemaal juist. En uh, als vluchteling kies je eigenlijk voor de vrijheid. En je kiest niet uh, voor het land. Tenminste, niet, vaak, eigenlijk nooit. Wist u iets van Nederland? Nou, mijn kennis van Nederland kwam toen heel eerlijk gezegd niet verder dan. Koeien. Amsterdam. Nou, ja, we hebben wel een melk van Hollandse koeien, inderdaad. In Iran voor gebruik. Maar mijn gedachten gingen bij Amsterdam en vooral de nacht en. Het goede leven, zou ik maar zeggen. En nee, eigenlijk, ik kende alleen Amsterdam en een paar van hele basale dingen. Verder kwam mijn kennis niet. En toen ik hier eenmaal was. Hoe is die relatie met dat land vervolgens verlopen? Hoe, hoe ga je van een land houden? Ja, dat is een goeie. Um, als ik zo terugkijk. Um, je gaat van een land houden. Uh, doordat je, laat we zeggen, om te beginnen... die ruimte krijgt. Het ruimte van denken en handelen. Dat is denk ik heel fundamenteel uh, voor, de, voor, de, voor, voor de mens. En dat je jezelf kunt ontplooien. En dat je de, ook zeker zin de kansen krijgt meteen een opmerking maken. Want wat ik buitengewoon jammer vind uh, met het huidige politiek klimaat... is dat er zo zoveel gehamerd wordt op, op achtergrond van mensen... en een geloof aan afkomst van mensen... in plaats van ook praten in termen van kansen en perspectieven bieden aan mensen... Maar was dat het Nederland wat u toen wel zag? Een land wat kansen en perspectieven bouwt? Nou, in ieder geval uh, veel positiever dan nu. Ik, ik kan mij nog momenten herinneren dat ik mij heb gemeld. Kijk, uiteraard is dat ook wel afhankelijk van de persoon zelf. Die mm -hmm. persoon moet dromen hebben, die moet spirit hebben... en die moet ook ervoor willen gaan, en schouders eronder willen zetten. In mijn geval was het zeker het, het geval. Maar ik kreeg ook wel de ruimte, de kansen. Maar wat ik nu hoor, ieder, bij iedere politieke debat weer... Hè, die, die algetonen of die moslims. Dan denk ik van ja, jongens, wij brengen onszelf wel in een hele negatieve spiraal. Hè? Door steeds maar daarop te hameren. Uh, maar dan toch even terugkomende op je vraag. Kijk, ik ben daar ook van Nederland gaan houden... naast al die kansen die ik kreeg. Ook vanwege het feit dat het hier wel een heel mooi land is. Het is echt, ik bedoel, schone lucht. Uh, prachtige ruimtelijke ordening. De wegen. Alles is, doet het en alles rolt en beweegt. Hè? Ik bedoel, We klagen weleens. Nederland wel eens. is goed aangeharkt, zeggen we. Precies. De Nederland is goed en dat aangeharkt. vindt u leuk. Nou ja, kijk, in zoverre... Uh, het, het, het getuigt wel van een volk dat, uh, dat de schouders onder heeft gezet. Hè, na de Tweede Wereldoorlog en, en, en, de, en de wederopbouw van Nederland, de jaren 60, 70 en 80. Dus nogmaals, het, het getuigt van een, van een sterk volk. En daar voel ik mij wel uh, happy bij. Nou ja, zo happy dat u op een gegeven moment besloot om, om een naam aan te nemen. om daarmee <laughs> Nederland het geschenk te geven van. Ik wil, echt, ik wil echt deel uitmaken van dit land en van deze bevolking. Dat doe je toch niet zomaar dan? Nee, maar, maar dat voel ik ook echt zo. Ik voel ook in dat absolute bijhoren. Ik bedoel, als je nu bij mij thuis kijkt, ik heb. Uh in mijn woonkamer uh, ligt een, een, een, een pedische tapijt. Maar ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik kook net zo uh, graag uh, boerenkool, uh, stampot boerenkool. Of in de, in de winter uh, erwtensoep. Uh, een flasmeerdenburger staat bij mij op tafel. Toen, het, toen ik tijd dat ik hoorde dat uh, de Elfstede toch waarschijnlijk zou worden gereden. Nou, toen wil uh, we helemaal uit ik dak. Ik had er wel een enorme koord van, kan ik nu zeggen. <laughs> Uh, Oké, okay. de, de combinatie van Elfstedentocht en Persisch tapijt. Dat is, uh, dat is een beetje uh, Sander Terphuis. Um, um, als je zo van um, een land houdt... Um, dat je je naam uh, ervoor wil veranderen... Um, wat moet dat land dan doen om je uh, teleurgesteld te maken? Want ik begon uh, uh, deze uitzending met um, Sander Terphuis. Uh, houdt van Nederland, maar die liefde is dan aan het bekoelen. Is dat alleen maar Wilders en de gevolgen van uh, de wijze waarop hij het debat in Nederland bepaalt? Nee, niet, niet alleen uh, Wilders. Hij speelt natuurlijk wel een belangrijke rol he, door, door, door uh, uh, uh, alle getonen en moslims uh, een hele prominente plaats te geven in zijn politieke agenda. Mm -hmm. Terwijl ik denk van ja jongens, wij hebben toch wel echt de groter problemen in dit land. De forse bezuinigingen. Uh, de economische crisis, uh, Griekenland, noem het allemaal op. Maar hij komt weer iedere keer hè, met dit soort uh, thema's aanzetten. Maar wat hij eigenlijk veel erger vind, en dat vind ik zelfs uh, beangstigend... en dat meen ik ook beangstigend voor onze democratie en voor onze rechtsstaat... is dat uh, uh, onze regering, uh, uh, onder leiding van Mark Rutte... dat hij dat ook wel toelaat. Uh, hij, hij laat toe... Uh, kijk, één uh, voorbeeld... Um, onze, onze democratische gedachten, onze rechtsstatelijke idealen... die zeggen, je moet de mensen uh, niet gaan uh, discrimineren. Je moet ze niet uh, uitsluiten uh, uh, op basis van hun geloof of afkomst. Dat mm -hmm. staat ook no van rekening in onze grondwet. Ja. Ons, artikel 1 van onze grondwet. Die zegt het. Niet discrimineren op basis van afkomst, ras of noem het maar op. Maar Wilders doet dat bij herhaling, die uh, Vaak geroepen. Maar dan verwacht van ik mijn, van mijn premier, van onze regering, dat hij zegt, ja, dat, dat is de grens die wij trekken als fatsoenlijke samenleving, als een beschaafde uh, samenleving. Omdat dat ook gewoon ook deel uitmaakt van onze rechtstaatelijke beginselen. En waarden. Maar het is ook de consequentie van het inrichten van een land waarin je alles mag zeggen. Uh, waarin je alles mag denken, uh, ook als het object is, uh, uh, mag iedereen uh, zeggen wat hij wil. Dat was de reden ten slotte waarom u naar Nederland wilde komen. Nou, kijk, u zegt alles, maar uh, het is uh, een nuancering die ik daarbij wil aanbrengen, is ook gewoon als, als, uh, als jurist, hè, want ik ben, ik ben een jurist, uh, mm -hmm. uh, als jurist juristwerkzaam... Um, Kijk, vrijheid van meningsuiting gaat heel ver inderdaad, hè? De, uh, uh, en, en, en goed ook. We moeten ook wel kunnen zeggen en schrijven wat we willen. Maar er, is ook, er zijn ook grenzen, en die grenzen zijn op zichzelf ook niet uh, gewonden aan Nederland of, of Iran of België. Maar er zijn uh, universele waarden die we, die we met elkaar hebben afgesproken. Bijvoorbeeld eentje is de, uh, de gelijkwaardigheid van de mens... He, of je nou uh, een anderheidskleur hebt ja. of, een, of een andere achtergrond. Nee, maar die gelijkwaardigheid is er voor de wet. Dus er, er mag geen uh, onderscheid worden gemaakt... Uh, op basis van, uh, van ras, geloof of noem maar op, als ik een baan wil. Maar ik heb toch in, uh, ook volgens de wet de vrijheid om te zeggen... dat het ene ras dommer is dan het andere ras. Als ik dat vind. Dat nou... moet niet te zijn. Of dat de ene bevolkingsgroep irritanter is dan de andere. Of in het geval van het debat waarover we het hebben... dat er met een miljoen moslims in Nederland wel uh, iets aan de hand is waar we uh, uh, best met elkaar over mogen debatteren. Omdat het er toch sprake is van een clash of cultures. Zeker. Ik denk dat het ook wel eens goed is uh, om de feiten te benoemen... Mm -hmm. en de problemen te signaleren en ook zeker die problemen aanpakken. Bijvoorbeeld, ik zal het heel concreet maken... als het gaat om een groeps, uh, groep Marokkaanse jongetjes in Gouda... of een groep uh, Molukse jongens in, in, in Culemborg... Die, die, die, die rails schoppen en die voor uh, onveiligheid zorgen, dan zou ik zeggen: benoem ze, maar ook, pak ze ook aan. Haal die jongens uit de samenleving. Mm -hmm. Zorg voor die veiligheid, alsjeblieft. Maar wat u daarvoor zei: van. Als ik vind dat er bijvoorbeeld een bepaalde volk dom is, of noem het maar op. Daar zijn juist nou die, die wettelijke grenzen. Want in het wetboek van strafrechten staat nou: dat je niet mag beledigen, dat je niet mag kwetsen. En uh, smaad is niet toegestaan. Nee. En dit lijkt me ook wel, denk ik, heel passend bij een beschaafde samenleving. Want je mag alles zeggen, maar de vraag is: moet je ook? Of hoeft het? Het hoeft niet. Je hoeft niet. Kijk, ik kan het probleem signaleren door te zeggen inderdaad, er zijn problemen met integratie van alle getonen. Laten we dat op een, op, een, op een waardige en op een volwassen manier daarop met elkaar praten. En tot, zeker ook tot de oplossingen komen. Maar als ik zie dat Wilders het als het ware uh, misbruikt. Uh, uh, voor zijn politieke doeleinden, he, dus mm -hmm. meer zetels te halen... dat hij dan roept van ja, achterlijke cultuur en, en, en Koran verbieden... en dat soort dingen meer. Nee, van, ja, wat ben je nou aan het doen? Ben je nou een probleem aan het oplossen... of ben je gewoon zo'n massahysterie aan het creëren? Ja, ja. Maar je, je zou denken dat iemand met uw ervaringen in Iran... Um, uh, zou begrijpen dat men in Nederland wat huiverig is voor de islam... Ja, dat, dat, dat, dat begrijp ik. En, en, en, en nogmaals, daar heb ik ook niets tegen. Hè. Ik, ik, ik, euh, euh, kijk, als het men... Euh, ik ben zelf overigens geen moslim. Hè. Mm -hmm. ik, ik ben als moslimjong opgegroeid. Maar ik heb in Nederland zelf een keuze gemaakt... voor mijn eigen ideologie, mijn eigen levenswijze. Dus religie... Uh, met alle waardering voor alle anderen die religie aannemen... maar ik, ik, heb, het, ik heb het niet zo ver mee, mm -hmm. om het maar zo te zeggen. Maar tegelijkertijd vind ik wel dat je die discussie... op een waardige manier moet voeren. Je moet het beschaafd doen en je moet ook echt een agenda hebben... om te gaan naar, naar, naar oplossingen. En, en dat is mijn punt, wat ik ook in de afgelopen jaren heb gezien... ook met de opkomst van Pien Fortuyn... en dan daarna Geert Wilders... en ook soms andere rechtse uh, politici. Dat ik denk van... Uh, die discussie die leidt niet, leidt niet tot, tot adequate oplossingen. En dan denk ik, wat, wat, wat is dan de bedoeling van zo? N... Maar heeft u problemen met, met de discussie... of heeft u een probleem met, met, met de toon en de waardigheid... die, zich bij, die, die, die bij die discussie um, uh, tot manifestatie komt? Ik heb, ik heb een moeite met de toon, in zekere zin... Uh... En ik heb een moeite met, uh, met de intentie wat sommige politici ook uh, in zich dragen. Wat ik net zei, kijk, kijk, kijk nou eens heel, heel vrij eenvoudig. Wat heeft nou de PVV in de afgelopen anderhalf jaar of twee jaar uh, daadwerkelijk opgelost? Wat voor verbeteringen heeft het teweeg gebracht? Behalve dan alleen maar weer roepen van ja, de grenzen moeten dicht. Ja, en dan? Ik bedoel, Onze export. Ik bedoel, Nederland is zo ongelooflijk afhankelijk van export. Uh, of, of, of we moeten, we moeten uit, uh, uit de Europese Unie stappen. Het zijn van die uh, goedkope geluiden. Dan denk ik: ja, daar koop je niks voor. Het is, uh, wat lost dat op? We gaan straks uh, nog uh, een, uh, een stukje door. En dan zullen we het hebben over wat er toch nog wel mooi is aan dat Nederland. Uh, maar Fijn. eerst gaan we luisteren naar uh, uh, de dichter Bij de Zondag. Die heeft speciaal voor jou een, uh, een gedicht geschreven: uh, Chet Bruinja. Dichter Bij de Zondag. Eerst geloven, dan zien. De ongelovige Rukana, die de sterkste man was van Courage... vreesde niemand, ook God niet. Waarop de profeet hem uitdaagde tot een worstelpartij... die hij nooit zou kunnen winnen. Toen de beide schouders van Rukana de harde rotsgrond raakten... was hij overwonnen, maar niet overtuigd waarop Mohammed een boom beval naar hem toe te komen... en vervolgens de boom als een braaf schoothondje terugstuurde naar zijn hok. Wij hoeven niet overtuigd te worden door de kracht van de schreeuw... de overrompelende techniek van aanvallende microfoons, het wonder van de massa. Wij moeten overtuigd zijn van onze vrijheid, onze stem die zich niet verheft... en blijven oefenen... Ook als we met beide schouders de grond raken... onze wortels vernield voor onze ogen worden gehouden... het goede doen, het kwade nalaten. Het gedicht van Chet Bruinja is uh, ook te, horen op onze, of te lezen op onze website www.eo.nl. Dit is de Zondag. Uh, ik zit hier uh, met, uh, met de man over wie het gedicht ging, Sander Terphuis. Uh, wat vond u ervan? Ik vond het een prachtig gedicht. Ja? Ja, erg mooi. Um, de, dat Nederland. dat is uh, inmiddels uh, uh, zo niet leuk meer. Zo uh, niet meer dat land van vrijheid waar u zo graag naartoe wilde. dat u zelfs overwoog om te vertrekken. Ja, kijk. Uh, ik denk dat het, uh, Nederland aan zich is, is, is. een mooi land. En het volk. Uh, Mag ik ook nog steeds ongelooflijk graag. Dus ik mag er gewoon met mij, met, met, tussen Nederlanders zijn. Maar wat ik zei, dat, dat hele optelsom van, van he, wat je op je afkomt. Uh, vooral vanuit de politiek. He, dat je tegen de muur aanloopt. En zeker in mijn geval. He, ik heb mijn best gedaan uh, waar het gaat om inburgering. Waar het gewoon mee bij te horen. Maar toch dat gevoel van, nou ja, kennelijk hoor ik niet helemaal bij. Want als erop aankomt, dan word ik net zo goed uh, word ik als uh, schietschijf gebruikt. He, voor, voor, door sommige politici. Het heeft mij wel soms heel soms doen nadenken over... nou ja, misschien moet ik naar een ander land toe. En ik was eens in uh, Noorwegen... Uh, uh, uh, uh, op vakantie. En uh, ik vond het een prachtig land. mooie ja, natuur. Ja, echt ja, Op vakantie is alles mooi, hè? Nee, maar goed, dat was extra leuk, kennelijk. Ja. Want toen dacht ik van, misschien, misschien als het dan zo, zo doorgaat... dat je wat ik zeg, dat je het wil, um, nou, steeds uh, te horen moet krijgen... van ja, die Algetonen en die moslims... Dat, dat voelt niet goed. En daar ging ik mee mij om. Maar als er over die allochtonen, of over die moslims gesproken wordt, dan voelt u zich aangesproken. Nee, kijk, uh, ja, maar kijk wij, um, uh, zoals het Hollandse gezegde zegt: je moet dat kaf van de koren scheiden. En je moet niet iedereen over een kam scheren, zo heb ik altijd geleerd. Maar het, toch helaas moet ik constateren dat, uh, dat, dat in de politiek uh, dat, dat, dat, dat, dat scheiding van kaf van de koren helaas niet plaatsvindt. Uh, ik heb bijvoorbeeld sommige politici nooit horen zeggen dat. Uh, die hardwerkende Poolse medewerkers, die, die Poolse arbeiders... Hè, die, dat, die, dat, die, dat, die dat vuile werk doen. Maar dat is ook werkelijk waar. Hè. Al die uh, uh, zware werk wat door hun gedaan wordt. Of al die uh, hoogopgeleide vluchtelingen, uh, maar ook kennismigranten. Hè, de uh, de IT-specialisten die uit ja. India worden binnengehaald. Het maar, maar waarom hoor ik dat dan niet? Waarom hoor ik nooit de positieve geluiden? Ook niet door mijn premier. Dat hij zegt, ja, maar we hebben ook hele goede hardwerkende algetonen. Ja. die uh, uh, schouders onderzetten om uh, dit land sterker te maken. Maar dat, de, de, de, de realiteit die u beschrijft is de realiteit van, van, van politiek en media. Dat is toch niet het dagelijks leven, of wel? Merkt u dit ook in het dagelijks leven? Nou, het, het heeft wel degelijk invloed op de samenleving. Kijk, het zijn, het zijn uh, volksvertegenwoordigers. Hè. Het, het heet ook niet voor niks volksvertegenwoordigers. Deze mensen, die politici, hebben een voorbeeldfunctie. Maar hoe merkt u dat dan in uw dagelijks leven... dat het, uh, het, verharde, debat, het verharde politieke debat ervoor zorgt... dat u in uw dagelijks leven um, die verharding ook merkt? Nou... Um... Uh, op, op meerdere, meerdere fronten, maar bijvoorbeeld één wat, wat vrij duidelijk is, is via uh, social media. Hè. Want ik zit regelmatig op het internet. Uh -huh. Ik heb ook mijn eigen website, sandaterpijs.nl. Uh, <laughs> ja, dat heb ik ook bij deze gezegd. <laughs> maar ik heb ook... Uh, ik, ik ben via Twitter, en uh, Facebook... en uh, noem het allemaal op. Hè, van dat soort uh, uh, kanalen ben ik actief. Als ik daar al die, die discussies hoor... dan denk ik van ja... en dan probeer ik dan een serieus argument... Uh, uh, uh, te berden brengen. Door te zeggen van nou luister... dat is ook een andere werkelijkheid. Maar ja. kennelijk is men al dermate... Ja, ik, maar ik zeg... kijk, sorry dat ik u onderbreek... Ja. Oh, via social media proberen een zinnige discussie te voeren... is natuurlijk ook naïef in welk, uh, zeg maar, in welk opzicht dan ook. Over alle onderwerpen. Mm -hmm. Maar ook, ja, daar, daar heeft u wellicht wel, uh, wel gelijk in. In zoverre, ja, er wordt van alles geroepen. Ja. Wat, is nou, wat is nou waar en wat, wat, wat weegt dan nou zwaar? Het, als je het over konijnen gaat hebben... dan zijn ze net zo ongenuanceerd als over te GELACH <laughs> Nee, maar, maar een andere werkelijkheid is toch wel in de samenleving aan zich. Uh, als maar daar... u merkt dat als u naar de supermarkt gaat of als u uh, in een café zit of in een restaurant, uh, merkt u dan ook die verharding? Ja, kijk, ik, aan, aan mij is dat, is dat niet heel sterk te zien dat ik, dat ik van, uh, van, van, van, van, van een ander land kom. Mm -hmm. Ik heb een redelijk lichte uh, licht huidskleur. Uh... Ja, ik wel. Ik heb een redelijk donkere huidskleur en het valt mij wel mee. Ja, wat? Maar... Ja. Kijk, zich... ik, snap, ik snap uw aarzelingen ten opzichte van die, van die discussie. En daar voel ik ook wel het een en ander bij. Maar ik moet zeggen dat ik er in het dagelijks leven uh, niet zo heel veel van merk. Of misschien durven mensen dat al niet in mijn gezicht te zeggen. Maar... Nou kijk, ik, misschien één voorbeeld. Um, um, als ik van mijn werk na, na, naar huis ga, dan zit ik in de, in de tram. En dat is de me vol. En wat ik wel eens heb gedaan voor aardigheid... dan uh, krijg ik een telefoontje van een Iraanse vriend. En daar zaten we in elkaar te, in het Nederlands te praten... En toen schakel ik zo ineens over... naar mijn moedertaal, Farsi. Hè? Mm -hmm. En je zag werkelijk ineens mensen helemaal... nou ja, ik weet niet of het paniekrecht was of zo... maar echt zo heel gespannen kijken van... hij is een buitenlander. <lacht> zo, dan toch, Eng. zo kwam het een beetje over. En toen had ik echt zoiets van... Nou, toen, heb ik, toen maak ik een grapje bij, bij een vriend van mij. Ik zeg, als ik dan mijn rugtas hier op de grond leg... <lacht> leg en ik roep een paar keer <lacht> iets in het Arabisch... dan heb ik opeens een hele lege tram. heb ik heel veel ruimte voor mezelf. <lacht> maar dat was een grapje natuurlijk. Maar ja, ja. Het, het, het, het, het, het schetst wel het beeld van... Uh, uh, uh, dat dat, dat, dat uh, jaren geleden zeker beter was, wat meer toleranter. En, en ik denk aspecten als tolerantie, verruwing uh, uh, en verharding... ja, dat, dat, is, dat is denk ik toch wel in zekere zin aanwezig. Is, is het nu nog wel het land waar u wil blijven? Ja, kijk, ik heb, ik heb ervoor gevochten, ik heb ervoor gestreden... Om, om, om naar Nederland te komen en ik ben van Nederland gaan houden... Uh, en uh, net, zoals, uh, net zoals ik me gaan houden van mijn echtgenoten... Uh, Frizin, overigens. Dus <laughs> geen Hollandse. Nee, precies. Uh, uh, wij, wij, ja, uh, ik, ik, zou, uh, ik zou blijven strijden ook. Kijk, ik, ik, ik ben ook een politicus. Uh, ik wil graag in de Tweede Kamer komen. Ik wil dingen veranderen in dit land. Waarvan ik denk hey, op een hele goede, gezonde manier voor, uh, voor mijn land en voor, voor mijn volk. Voor, voor, voor, uh, voor mijn landgenoten, dus Nederlanders. Dus ik zal het wel blijven. Ik, vind het ook een beetje, ja, ik zal het eigenlijk een beetje zwak vinden... als je noord zeggen van, nou, ik, ga, ik vertrek. Dat, uh, nee, dat gaat mij te ver. En als ik u nu zou vragen om een campagne te ontwerpen... om Nederland uh, te promoten... wat, uh, wat zou, zou u dan over Nederland nu nog voor mooie, positieve dingen kunnen zeggen? Nou, ja, dat, toch aardig wat, hoor. Uh, ik denk wat er wat, wat heel mooi is in Nederland uh, als ik dat zou promoten... Ik zal bijvoorbeeld laten zien uh, uh, in Amsterdam... hoe de prachtige uh, uh, architectuur daar... en uh, die boottochten, maar ook tegelijkertijd... Uh, uh, die vrijheid die er is. Uh, we hebben uh, we, we, uh, uh, dat in Amsterdam... koffieshops... Uh, uh, niet dat het nou het beste visitekaartje van Nederland is... maar dat, nee. dat, dat, dat de mogelijkheid bestaat om toch ja, die, die, van, van die vrijheid te genieten vooral... En wat ik ook heel mooi vind, is natuurlijk ja, Nederland. Als je door, uh, doorheen reist, dat groene, dat waterrijke, dat mooie uh, landschap. Ik, ik, ik, als ik door Nederland reis, dan dat doe ik ook heel graag. Daar geniet ik echt volop van. Uh, dus er zijn een heleboel positieve dingen, er, er gelukkig te noemen. Maar we moeten alleen, wat ik zeg, we moeten dat koesteren. En we moeten, als het gaat om vrij, onze vrijheid, gaat, moeten we echt waakzaam zijn. Want democratie is redelijk behoorlijk kwetsbaar. Wij zijn er trots op en dat moeten we ook zijn. Maar let wel, het is kwetsbaar. Dus wees vooral waakzaam. En maak de gezonde en, en ook een redelijke afweging... in je denken en handelen. Dat klinkt heel... Uh, um, dat klinkt liefdevol. Je ja, hebt bijna filosofisch wat ik wil zeggen. <laughs> um, uh, we hebben... Uh, in dit programma ook altijd een gastenboek. En onze gast vertelt dan wat, hij, uh, in, uh, uh, wat zijn ideale zondag is. U heeft dat uh, uh, gastenboek uh, dat, dat heeft u ook beschreven. Heeft u iets ingezet? Ja. Misschien kunt u uh, ons vertellen hoe ziet uh, de ideale zondag... Van een, uh, van een geadopteerde Nederlander eruit, Sander <laughs> Terphuis? Ja, um, voor, uh, ja, mijn ideale zondag is ja, toch eigenlijk toch uh, een beetje uitslapen. Dat wil overigens niet zeggen dat dit geen ideale zondag is. Nu ik vroeg hier zit. Maar normaal gesproken slaap ik graag uit. Want meestal is zondag mijn uh, is een beetje enige rustdag. Uh, ja. Door de week ben ik al, uh, wel heel erg druk. En dan begin ik beginnen met een uh, goede kop koffie. Uh, dan gaan mijn hersenen ook wat uh, <laughs> functioneren. Die worden dan ook wakker. Ja, die worden, gaan functioneren. En dan vind ik het heerlijk om een wandeling te doen op het strand. Want ik woon vlakbij uh, het strand. Heerlijk uh, op het strand en door de duinen. Uh, gezond, gezonde beweging en frisse lucht. En dan naar huis uh, met mijn echtgenote en uh, een goede lunch. En dan is dat meestal toch uh, programma's als Buitenhof, uh, ik, ik, ik, nieuws, hè, nieuws lezen, veel lezen, veel kranten doornemen die ik ook, ook door de week niet heb kunnen lezen. Dus veel nieuwsvergadering en schrijven, dat doe ik ook graag. Uh, opiniestukken voornamelijk. En dan vind ik het ook wel heel fijn dan met mijn echtgenote tijdens van de dag uh, uh, samen uh, heel ontspannen doorbrengen. En als we een beetje aan toekomen... dan koken we samen heel graag Persisch. Dat is een, overigens, uh, uh, klinkt overigens als een echte Hollandse dag... totdat Persisch koken. Ja, maar dat maakt het helemaal compleet. <lacht> <lacht> um, ik zit me net te bedenken... volgt u het worstelen nog? Of worstelt u überhaupt nog? Ik worstel wel met het leven. Met het leven, ja. ja, ja, ja, ja. Nee, ik, ik kom graag in Utrecht bij, uh, bij Halter. Hè? Daar heb je een, een, een worstelenclub. Ik kijk ook graag naar. En af en toe geef ik wat tips. Hè? <laughs> Als oud-gediende, zullen we uh -huh. zeggen. Maar worstelen zelf doe ik niet meer. Nee, daar uh, ben ik te veel met andere dingen bezig. Goed. Ik vond het uh, uh, geweldig leuk dat u er was. Uh, en nu weer terug naar... Uh, wat, blijft er nu nog van, wat gaat u nu nog doen van de ideale zondag? Nou, uh... gaat die strandwandeling er nog komen? Of, uh... Ja, zeker. Ik ga ook denk ik vanaf hier rechtstreeks ook naar het strand toe. Kijk, uh, naar een goede wandeling uh, en dan en, de rest lekker even of... uitwaaien. Zo is het. Nou, geweldig. Hartstikke leuk dat u er was en uh, uh, heel erg bedankt. Uh -huh. um... Wij gaan uh, zo meteen uh, na het nieuws luisteren naar uh, vroege vogels. Maar uh, misschien is Menno al uh, aan de lijn. Menno is aan de lijn. Jazeker, uh, Kiva. Goedemorgen. goedemorgen. Ja, wij goedemorgen, zitten hè? hier klaar in het in uh, Schravenland. In het, Land, in het uh, bos waar het nog een beetje mist. Maar het wordt vast en zeker een prachtige dag. Ja, wat gaan wij doen? Uh, we beginnen... Uh, ja, de lente is natuurlijk begonnen. En wij beginnen met onze serie Big Brother. Dat is onze uh, soap langs de nestkasten van de vogelbescherming. Daar hangen allemaal webcams in. En wij kijken wat er in die webcams gebeurt. Allemaal hele spannende dingen natuurlijk. Uh, ja, dat is eigenlijk het hele leven. Voortplanting, uh, liefdesperikelen, moord, doodslag, uh, slachtoffers. Nou, dat wordt allemaal prachtig de komende maanden. Daar beginnen we vandaag mee. Uh, we gaan naar Tessel met Onno Blom, de biograaf van Jan Wolkers. Prachtig reportage vanaf Tessel met geweldige fragmenten van uh, Jan Wolkers... die daar natuurlijk lang gewoond heeft. Uh, en de bij, het is het jaar van de bij. Veel aandacht voor de bij, zo direct na achter.